11 uur. Dit is door meegens met het NOS-journaal. Staatssecretaris geen extra geld beloven. Bovendien herkent hij zich niet in het inkzwarte beeld dat belangengroep PO in actie schetst. In een open brief aan de staatssecretaris heeft die groep het vertrouwen in Dekker opgezegd. PO in actie vindt dat Dekker te weinig doet aan het snel oplopende lerarentekort en eist maatregelen. Gepleit wordt voor vermindering van de werkdruk en het verhogen van de lonen.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 Het weer, eerst flink wat zon, later op de dag meer stapelwolken... al blijft het aan zee wel zonnig. In het zuiden en landinwaarts kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 17. Morgen iets warmer en overal droog en zonnig. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Hilversum en Bunschoten langzaam rijden. De A10 tussen Amsterdam over Amstel en Oud-Zuid 4 kilometer.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 About the music that you hear. The show, the show, you just like the show. The glittering, the number one, the one is slow the show. The show, the, show. Show, the show. show, you just like the show. The glittering, the number one. about your music that you hear the show the show do this like a show the glittering and <laughs> music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 Goedemorgen nogmaals. Gert-Jan van Kuik. Normaal zit je aan de overkant als medepresentator... maar je bent ook voorzitter van D66. Klopt. En alle voorzitters komen langs, dus jij bent nu aan de beurt. En het is redelijk vroeg in, in de aanloop naar de verkiezingen. En we hebben ook afgesproken dat alle voorzitters... of fractievoorzitters nog een keer terugkomen... met hun programma's en kieslijsten. Deze week is het CDA gepresenteerd, kieslijst al en het programma. Jullie werken er hard aan...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 Uh, dus ik, ik juich dat toe. Ik vind het prima. Jammer is wel, zeg ik er gelijk bij. dat in een kleine gemeente als Stamford zitten we dan met acht of negen partijen. Het versnippert wel heel erg. Dus als partij, uh, CDA of VVD of D66 zijnde. wordt de mate waarin je invloed kunt uitoefenen natuurlijk wel kleiner. Uh, maar als GroenLinks met goede kandidaten komt. met le leuke jonge mensen die ook daadwerkelijk actief zijn. Van, daar is.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 Be firm, be fair, be sure, beware On your guard, take care While there's such temptation One thing leads to a When he's so close, he's. So Sorry Ja, we zijn alweer begonnen Dus ik was al even met Toos Toos moest lachen En uh, dan zijn we altijd blij om Welkom Toos Bergen Goedemorgen, heren Morgen. We zijn blij met uh, iemand anders van Classic Concert te zien We zijn nu niet zoveel dus <laughs> ja, Dat was de vorige keer ook al hoor, volgens mij. Ja, ik ja, was de vorige ik heb, keer ja, Ik heb het over een welbekende man uit uh, de Grote Krocht Ja, die zit uh, in Spanje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 Dus ik heb wel de heren van de barbershop, Whale City Sound... Uh, een dringende mail gestuurd... dat ze moeten zorgen om tijd aanwezig te zijn... in ja. verband met de file. Ja, en degenen die uh, dat willen zien... die kunnen vandaag naar uh, Mac Verstappen toe, toch? Ook dat. Ook maar dat. Ja, morgen... en ik, ik vind het prima hoor, want ik vind het hartstikke leuk... Mac Verstappen en ik vind, die jongen die doet het perfect. Uh, ja. Classic concert, zondag. De Barber en, en vale. barbershop, Whale City Sound...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 Well city sound ik, ja heb idee? Nee, nee, nee, nee heb ik geen idee boyard, boyard. Ik heb <laughs> geen idee barbershop showcore. ja weet ba hey, barbershop dat doet me een beetje denken aan New York hè die, die, die, die kappers die dan, ja. euh, dan ook een, een zijn. beetje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 Kok zijn wel fantasierijk in dat Absoluut, uh, geen ding. enkel probleem. Laten jullie je ook verrassen of ga je dat van tevoren bekijken hoe de kok dat... Nee, we laten ons verrassen. Jullie laten je helemaal verrassen? Ja, we laten ons verrassen. Uh, we krijgen meestal uh, het weekend tevoren op wat het uh, wat viergangen menu is. Want ze serveren eigenlijk altijd een viergangen menu met wat amuse nog vooraf.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 In herhaalbezoek en namens Ja, ]heid. absoluut. En dat, absoluut. dat kun je ook meten dat het zo werkt? Absoluut. Er zijn mensen die met Amazing mannen bij ons komen... die nog nooit bij ons geweest zijn. En die, uh, die zeggen van... hé, hey, leuke tent. En uh, laten we toch zo op een ander moment ook komen... en van hun eigen kaart eens een keer dus een, een, een manier van reclame maken eigenlijk. Zeker, ja. Maar grappig van... dat is redelijk uniek... dat je je concurrent voor jou reclame laat maken. Ja, eigenlijk Daar klopt. komt het eigenlijk op neer, hè? Ja, ja, ja, een soort van, ja. Nou, maar het is wel sprake van een win-win situatie. Ja, wat ik al zei. Het werkt twee ja. kanten op natuurlijk.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 Ja, dat gaat niet, niet worden, hè? denk ik. Nee, er, zijn, er zijn ideeën hier naar boven komen. Ik ga dat niet terugbrengen naar D66, gelukkig maar. Nee, maar het zand, is het zand is natuurlijk voor veel mensen een bottleneck, denk ik. Dat is, uh, dat is ook zo, dat is ja. ook een bottleneck. Maar ja, als het gewoon app is, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Nee, als vloed is, is het natuurlijk best wel even een ritje. het blijft, ja. een... blijft een uh, leuke strandwandeling om uh, gewoon ja, op de avond te En de, mensen de, zeggen ook, als het, uh, vaak of vooral als ze teruglopen, zeggen mensen ook... Ja, weet je, het is, nu, het is nu heerlijk om nog oh, even goed lekker een stukje over het strand ja. terug te wandelen.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 Slash Amazing Mondays 2017. Nou, maar die link staat dus ook op onze <laughs> website. Dat Ik is denk dus dat de www.ayuma.nl makkelijker, makkelijker is. Ja. Dus ga erheen en kijk. Want het wordt redelijk druk. Ja, klopt. Maar ja, ontzettend bedankt voor de uitleg. You en dan zie je bedankt. zeker bij Culinaire. Ja, zeker weten. Dank je wel. Dank je wel. means to win.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 En er is ook een classic concert, hebben we net besproken... Showcore Wales City Sound. Om drie uur begint dat entree, is 5 euro. 26 mei, Ibiza Antour op het Badhuisplein. Om twee uur en het eindigt om 8 uur. 27 en 28 mei, Benelux Open Races op zandvoort. 3 en 4 juni, Pinkster Races. 11 juni, Zomermarkt van 10 tot zes avonds.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 Gert van Kruik bedankt voor de presentatie en uh, ik, Ben Zonneveld, heb het met veel plezier gedaan. Hey, je... Prettig weekend en tot volgende week.